Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing. Dit is het nieuws van NOS op 3. Negen zorgorganisaties houden zich niet aan de vaccinatieafspraken, dat zegt RTL Nieuws. De Zuid-Hollandse instellingen hebben al hun verpleeghuispersoneel een coronaprik gegeven... terwijl die vaccins alleen bedoeld zijn voor medewerkers die direct in contact komen met bewoners. Een van de instellingen vaccineerde bijvoorbeeld ook koks en mensen die zich bezighouden met de administratie. De carnavalsvereniging in het dorpje Geesteren in de Achterhoek... is er vanochtend ondanks de coronamaatregelen op uitgegaan voor een alternatieve optocht. Volgens RTV Oost waren er zo'n 40 auto's met aanhangwagens en muziek... en liepen er ook verklede mensen mee. De burgemeester heeft een einde aan de tocht gemaakt. Agenten hebben inmiddels al schaatsers op de bond geslingerd... die toch in afgesloten gebieden in Reden in Gelderland een rondje wilden gaan schaatsen. Gisteren renden acht reën het ijs op nadat ze schrokken van schaatsers... Een van de dieren belandde in een wak en verdronk. Een ander dier raakte gewond en moest worden afgemaakt. En twee mensen kregen dit weekend waarschijnlijk honderden valentijnskaartjes in de bus. De ministers Grapperhaus en De Jonge. Die kaartjes komen van Nederlanders met een geliefde in het buitenland. De actie is bedacht door Maud. Haar verloofde Kevin woont in Amerika. We hebben elkaar daar in 2019 ontmoet toen ik stage liep in New York City... En dat was eigenlijk vrijwel liefde op het eerste gezicht en uh, sindsdien uh, bij elkaar. Totdat ik naar huis moest, naar Nederland en de grenzen sloten. Ook Mats heeft een partner in Amerika, Christina. Hij mist haar ontzettend en dus klom hij in de pen. Ik heb uh, zowel Vet Grapperhaus als Hugo de Jonge een kaartje gestuurd. Uh, uiteraard wens ik ze een hele fijne Valentijnsdag. Maar ja, ik heb natuurlijk ook even vermeld dat het helaas niet voor iedereen het geval is. En ik hoop dat het uh, door hun toedoen uh, snel wel weer het geval zal zijn. Het weer nog. Je kunt beter maar niet meer op natuurreis gaan schaatsen. Want op de meeste plekken is het inmiddels aan het dooien. In het noorden is het nog rond de 0 graden. Maar in Limburg gaan we vandaag richting de plus 5. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland is het langzaam druk aan het worden op de N518. In beide richtingen tussen Monnickendam en Marken heb je ongeveer 5 minuten vertraging. En tot zover de verkeersinformatie.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 2 uur, Zandvoort, een hele goede middag. We zijn er weer, Studio Tolweg 10 met Zandvoort op zondag op Valentijnsdag. En vandaar deze uit de Valentijns Top 100. De single van Twarresorje en Werbisto... Hij zit weer tegenover mij. Goedemiddag, uh, albert Jan. Uh, Goedemiddag, Rob. Goedemiddag. De zaterdagavond uh, overleefd. Jazeker, zeker, ja? ja, ik ben weer een stapje verder met wie is de mol. Wie is de mol? Ja, oh, wie, ja. Wordt de mol? wie wordt de mol? Maar ja, Heb het, je al uh, enig idee? Het, of, uh, het, is, het is geen spel voor mij, want ik zit altijd verkeerd en ik begrijp er echt helemaal niks van. En hoe je het elimineren, ik, ik weet het niet, maar ik verbaas me elke keer weer. Ik kijk er helemaal niet naar, dus... Is, uh, ik vind het een heerlijk tijdverdrijf. Mooi. Goed. Nou, dit is ook een uh, heerlijke tijdverdrijf, toch? Ja, zeker weten. Wat uh, gaan we vanmiddag allemaal doen? Een uh, goedemiddag allereerst. Uh, ja, zoals u uh, uh, luisteraars en kijkers het allemaal weet... het is vandaag Valentijn. De dag van liefde en vriendschap. En hoe kun je dat helemaal in deze coronatijd beter vieren... dan door het hart te geven aan iemand anders. En daarom ging de gemeente Zandvoort uh, afgelopen week uh, in Zandvoort... de straat op met de vraag... aan wie geef jij dit hart voor Valentijn? Ik geef dit hart aan oma, omdat we haar heel erg missen. Ik geef dit hart aan mijn zus, omdat ze de allerliefste zus is die er op deze wereld bestaat. Aan mijn kleinkinderen. Aan mijn ex-vrouw. We zijn al 16 jaar uit elkaar en natuurlijk hou ik het nog steeds van haar. Aan mijn moeder, omdat ik hartstikke veel van haar hou en aan mijn vriendin. Aan alle jongeren in Zandvoort. Ik doe wel mantelzorg voor veel ouderen, maar ik vind het heel knap... dat alle jongeren zich zo goed aan de regels hebben gehouden. Alle kinderen en de collega's van Hanny Schatzschool... zodat ze nog een heel leuk schooljaar hebben. Marieke Loïsche van... Pluspunt, ze is jongerenwerker en ze doet geweldig werk voor alle jongeren in Zandvoort. Mijn oma, omdat zij nu door de coronatijd heel erg alleen is. Aan mijn moeder, omdat ze altijd voor me klaar staat. De mensen in de zorg, want omdat die door weer en wind uh, toch uh, de zorg blijven verlenen. Een mooie reportage van uh, de gemeente Zandvoort inderdaad. Die gingen uh, van de week de straat op. Aan wie geef jij dat hart?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 I'm <laughs> We're van de gemeente Zandvoort voor deze Valentijn. De video die je ook terug kunt zien op ons tv-kanaal... en uiteraard ook op de social media. Albert Jan, vanmiddag weer een uitzending Zandvoort op zondag. Niet alleen maar Valentijn, ook uiteraard de andere onderwerpen komen zeker langs. Uh, uiteraard. Zometeen uh, naar het volgende nummer. Allereerst Zandvoorts nieuws in het kort half drie krijgen we het weerbericht. Ja, en dat, uh, dat uh, belooft voor de schaatsers niet al te veel goed. Nee, ze moeten al het ijs af. Ja, want er komt weer een lage drukgebied aan, genaamd... Uh, uh, uh, uh, uh, ja, goede naam, hoe heet hij ook weer, Manuel. Manuel. Ja, dus het lage drukgebied. Manuel komt eraan. En uh, dat betekent dat we morgen te maken krijgen met Dooi en, uh, en uh, ijzel wellicht. Dus een ge uh, gewaarschuwd mens telt voor twee. Dat allemaal uh, rond uh, uh, half drie tijdens het weerbericht. Uh, half vijf hebben we Dier van de Dag. In deze keer een uitzondering, uh, een feestelijke uh, Valentijns-uitzending uh, van Dier van de Dag. Om het zo maar, te zo, zo maar te zeggen. En we noemen hem Willem. Daarna hebben we natuurlijk uh, Zandvoort op Zondag Live. Een uh, live registratie van een uh, concert waar uh, dus publiek nog bij aanwezig kon zijn. Dat was vroeger zo. Er gingen dan heel veel publiek met kaartjes en al uh, naar live concerten. En wij doen dat dan op onze manier met Zandvoort op zondag live vandaag. En vandaag is de eer aan Rob om er een uit te zoeken. Ja, ik ben er nog niet uit, het dus spannend. Helemaal goed. Ook het gedicht van de dag staat natuurlijk in het teken van Valentijn om kwart voor vijf. Ja, hoe kan het ook anders met een pakkende titel Jouw Liefde. Uiteraard zometeen Zandvoorts nieuws in het kort. We hebben natuurlijk een kwart over vier pit report. We volgen voor u de voetbal eredivisie. Uh, in het tweede uur gaan we een de, de, beetje de regio in. We gaan naar velsen Zuid. Want je kan op uh, golfbanen niet alleen golven. maar je kan er ook lopen. Dus daar gaan we even eventjes een kijkje nemen. En uh, ja, kijken hoe uh, het nieuwe systeem van, uh, van de wi uh, winkelen. Uh, om het, hoe het nieuwe systeem werkt. Je mag wel bestellen, afhalen en weer wegwezen. Daarvoor gaan we, ze hebben we een reportage vanuit Heemstede. Uh, hoe dat uh, gegaan is. En verder nog veel meer in het tweede uur. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur tijdens deze prachtige Valentijns zondagmiddag, zonnige zondagmiddag, te luisteren naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Maar eerst de Nieuw Shepherds. But stars in our eyes. Where we'd make believe and with all of our dreams we would color outside of the Deep inside us is trying to remind us En dit was de single van Shepherds. yo the learning to fly. Dat allemaal voor het uh, nieuws in het kort. Want uh, ja, er is wel weer het een en ander gebeurd. Ik zag uh, wat over feesten en dergelijke. Maar het is een beetje ja. raar in uh, deze tijd. Uh, ja, de politie heeft namelijk uh, vannacht om uh, zo'n honderd jongeren uit de duinen gejaagd. De jongeren lieten daarbij behoorlijk wat afval achter, al dus de politie. Het is niet duidelijk of de jongeren bij een groep hoorden of dat er meerdere feestjes waren. Ook is onbekend of er aanhoudingen zijn verricht of boetes zijn uitgedeeld. De politie meldt zelf dat zij onder andere ondersteuning hebben gehad... van politiehonden bij het wegjagen van de jongeren. Volgens de politie in Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort... die het bericht deelden op Facebook... hebben zij een bestelbus vol afval meegenomen uit de duinen. Nou, beste ouders, met de volgende tekst eronder... Nou, beste ouders, kijk anders even wat jullie lieve kinderen allemaal achter hebben gelaten. Uiteraard werden dan gelijk op Facebook weer op gereageerd... En veel mensen laten weten dat ze begrip hebben voor het feit dat de jongeren onder bedreiging van een politiehond niet hebben gedacht aan het meenemen van hun afval. Dat lijkt me ook niet, toch? Dat zou er helemaal niet moeten zijn, maar goed, wie weet. Goed, ook vandaag is het weer een prachtig winterweer. Veel wandelaars en recreanten zullen dan ook een bezoek brengen aan Zandvoort vandaag. om wederom te genieten van het duinende zee in ons prachtige dorpscentrum. De gemeente verwacht vooral tussen 10 uur vanmorgen en 4 uur vanmiddag veel drukte. Om alles in goede banen te leiden worden er extra maatregelen getroffen. De parkeerplaats bij de ingang van de waterleidingduinen bij de Zandvoortse Laan is af, wordt afgesloten als die vol is. Er zijn verkeersregelaars en toezichthouders aanwezig en er mag niet bij Nieuw Unicum of in de berm geparkeerd worden. Uh, hierop wordt gehandhaafd. en Op de boulevard en alle andere plekken waar het druk is wordt gehandhaafd op naleving van de coronaregels. Dit geldt met name bij de takeaways, de parkeerplaatsen, viskramen... en de uitgiftepunten op het strand. En dan nog even een extra bericht waar wij gistermiddag op werden geattendeerd. Op ZFM TV staat uh, dat er uh, ge gescha geschaatst kan worden op het uh, Zwanenmeer. en ook de vijver bij uh, uh, Centerparks. Sunparks staat er op de televisie. Uh, dat kan niet, want Sunparks uh, kregen wij gistermiddag een telefoontje over... Uh, uh, dat is een natuurgebied en uh, daar mag dus niet geschaatst worden. Dus bij deze de correctie, de vijver van Center Parks is niet toegankelijk voor schaatsers. Nee, maar ik hoorde sowieso dat het uh, nu al uh, onveilig gaat worden om uh, nog te schaatsen... omdat het al aan het dooien is. Dus... Klopt. Dus hou het uh, allemaal uh, in de gaten. Dankjewel. wel. Dat was het nieuws in het kort. Uiteraard ook na te lezen op onze CFM-app. Mocht je die nog niet hebben... Download hem dan nu, onder meer verkrijgbaar in de Play Store. Is hier de Yuma League? You Yeah aandacht voor Valentijnsdag op de Zandvoortse Radio. Het is Valentijnsdag en vandaar Don't You Want Me Baby, de single inderdaad van de Human League uit de jaren 80. Zo dadelijk weer bericht voor de komende dagen. Nou, het zonnetje schijnt lekker nou, dat merken we allemaal. Maar wat gaat er weer de komende dagen horen? Je hoort het zo dadelijk van collega albert Jan Vos. Hij zit er alweer klaar voor. Tot naar de liefdesliedjes. Jazzpolitie.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 het uh, Salvage Nieuws in het kort hoor je is juist dat uh, de politie, kennen mijn kust, uh, een einde aan een feest had gemaakt. Nou, we draaiden niet een plaat van uh, de politie, maar wel van een andere politie, namelijk de jazzpolitie en de liefdesliedje. Zie de de... Daarmee is het uh, één minuut voor half drie geworden, een zonnige zondagmiddag. Maar blijft dat ook zo, uh, Albert-Jan? Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, vanuit het Westen komt er een lage drukgebied op zitten, genaamd Manuel. Maar voorlopig geeft de zon daar weinig last van. Vanmiddag is in het noorden rond het vliespunt en in het zuiden kan het al 4 tot 6 graden worden. Er waait een matige zuidoostenwind en komende nacht is het rond het vliespunt en gaat het vanuit het westen regenen. Met name in de noordelijke helft van het land kan dat gaan ijzelen en spekglad worden. Maandag regent het en geleidelijk verdwijnt de ijzel. In het noordoosten kan eerst nog wat sneeuw vallen. Het wordt 2 tot 6 graden. En het algemene weerbeeld de komende dagen. Dinsdag, dinsdag. De wind draait verder naar het zuiden... en daarom stroomt steeds iets zachtere lucht ons land binnen. In het zuiden is plaatselijk al zo'n plus 8 graden mogelijk. Elders wordt het 3 tot 5 graden. En bij aanvoer over de ijsvelden vanaf het IJsselmeer of de Waddenzee... kan nog iets kouder. Daar kan ook mist ontstaan. Rond smeltende ijsvlaktes kan het uh, weer zeer grijs zijn... Gaan we naar de woensdag. De woensdag, de bewolking overheerst en af en toe valt wat regen... maar veel neerslag wordt niet verwacht. De temperatuur ligt tussen de 7 en de 10 graden. En daarbij is een matige zuidwestenwind. In de nacht kan het langs de kust en in het noordwesten enige tijd harder waaien. En tot slot even een algemeen donderdag. Het is een wisselend bewolk en er valt soms regen. Er is niet veel zon en de temperatuur ligt tussen de 9 à 11 graden. En wat betekent dat voor Zandvoort in speciaal? Het wordt vandaag geleidelijk bewolkt, maar het blijft droog in Zandvoort. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 3 graden Celsius en de wind is matig windkracht 4. Vannacht is het bewolkt met kans op sneeuw en het koelt af naar ongeveer 1 graad. En voor de lange termijn de komende dagen is het bewolkt en is de kans op neerslag hoog in Zandvoort. De temperatuur stijgt tot 9 graden Celsius overdag en 5 graden s nachts. De wind draait geleidelijk naar het zuidwesten en is matig windkracht 4. In het weekend neemt, in komende weekend neemt de kans op neerslag af en wordt de nachten kouder... met temperaturen rond de 5 graden Celsius. Tot zover. Dank je wel, Dat was het weer. Nou ja, als ik dat een beetje hoor, gaat de lente eraan komen na deze koude dagen. En dan zijn we gelukkig in ieder geval van de sneeuw af. Het weer is uiteraard ook naar te lezen op onze app. Dat was het weer. En gisteren hebben we lekker kunnen schaatsen en vandaag uh, gelukkig ook. Maar uh, ja, de dooi gaat toch echt komen hoor. Hou daar rekening mee hè, als je nog het ijs op gaat. Hier ben ik weer, Jan Bellenboer, met mijn persoonlijke top 5. Zo ga ik lekker op de disco -tour. De hit te lijf. Haha, kan vriezen het kan dooien. Dus gaan we vliegens vlug van start. Marco Bakker staat bij mij op 5. Want de muziek komt als het ware uit zijn hart. In mijn hart zing ik de prachtigste liedjes voor jou.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 Best wel voor elkaar, dan kijkt u maar naar boven. Ik kijk maar, zie geen moer, Ik heb niks aan pellenboer. Want dat voorspellen doet iemand met zijn ogen dicht. Na nee, doe maar, zeg ik, laat u maar, Als is ze nog zo best. Als ik afga op hun mening, is mijn zomer al verpest. Haha, van drie naar twee gestegen, daar staat Connie van den Bos. Door haar steeg maakt men temperatuur en springt auto's mijn bodeknopje los. Geef me nog wat boer. Zongen door Connie van den Bos. Toch is mijn bodenknopje blijven zitten? Met mijn veters sprongen los. <laughs> van twee naar één lied towers. Zijn stem is van beton. Misschien gelooft u hem. als hij zingt zijn grote hit, De Rain is Gone. Yeah! Thank you. I can see clear. Toch nog in het water. Ja, een singeltje uit 1983, Jan Pelleboer, hè, die uh, werd nagedaan door uh, Robert Paul. En het kan vriezen, het kan droeien, uiteraard uh, past dat uh, enorm goed uh, bij het weer van dit moment. Vandaar dat het hem even voor je draaien. Het is ook uh, voetbaltime en uh, gisteren hebben we al wat uh, wedstrijden mee kunnen nemen bij uh, Zandvoort op zaterdag. Want er uh, werd wel rekening gehouden met het uh, weer. Uh, van de afgelopen dagen ook tijdens de eredivisie, divisie, uh, jan Klopt, en uh, die wedstrijden zijn uh, allemaal wat enigszins vervroegd. En vandaag hebben we in principe een, uh, ja, een normaal programma... met de laatste wedstrijd die om kwart voor vijf uh, gaat beginnen. Maar we kijken even naar het overzicht. Afgelopen vrijdag begon het uh, voetbalweekend met RKC thuis tegen FCM. Eindstand 1 tegen 0. En dan uh, gisteren werden er uh, vier wedstrijden gespeeld. Waaronder, uh, ja ik zeg het altijd een klein beetje... jouw Groningen tegen Pek Zwolle. Daar werd het uh, 1 tegen 0 gefeliciteerd. Dank je. Dan hebben we Sparta Rotterdam ontving op het kasteel Fortuna Sittard. Eindstand 1 tegen 2. En dan, uh, ja daar komt hij mijn telefoon ging maar, ging maar tekeer en ging maar tekeer. Gisteren ADO Den Haag tegen PSV. En het werd uh, 2 tegen 2. En uh, ja, dat, dat, dat bood kansen voor Ajax. Want die moest uit naar Heracles Almelo. En uh, Ajax won met 2 tegen 0. Dus nog grotere voorsprong voor uh, Ajax Amsterdam. En dan uh, ja, vandaag is er één wedstrijd al gespeeld. Albert-Jan AZ tegen SC Heerenveen. Daar is uh, vlieg flink gescoord door AZ. Want het werd uh, 3 tegen 1. Ja, dat moet ik vanavond dus even in, in slowmotion terugzien. Goed, en om half drie is begon, zijn begonnen. Uh, Feyenoord thuis tegen Willem II. Tussenstand 0-0. In de andere wedstrijd van vanmiddag, half drie, is FC Utrecht tegen VVV Venlo. Ook daar staat het 0-0 als een moment. Dan hebben we nog de klapper van de dag. Vitesse ontvangt uh, FC Twente om kwart voor vijf. Uiteraard blijven de voetbalwedstrijden voor jou volgen. Hier is Maria McKee. Deze zonnige zondagmiddag in Zandvoort. Welkom bij de Zandvoortse Radio. 31 jaar het geluid van Zandvoort. hoor, hoort, jij is dus La La La, Oscar Harris en uh, Song for the Children. Daarvoor trouwens Maria McKee en Show Me Heaven. Ja, lekker schaatsen de afgelopen dagen door uh, inderdaad de vorst die we hebben gehad. Maar het is uh, nu voorbij en er zijn ook wel een aantal mensen door het ijs gezakt. Naast uiteraard veel schaatsplezier zorgt het ijs ook voor ongelukken. Op de spoedeisende hulp in het gasthuis in Haarlem zuid en Hoofddorp... kwamen gisteravond veel mensen binnen die zich hadden bezeerd op het ijs of door gladheid op de weg. De ziekenhuizen zien veel mensen, zowel jong als oud, die letsel hebben opgelopen op het ijs... en daarom naar de spoedeisende hulp gaan. Vanwege de drukte was het, uh, mo was het mogelijk dat mensen langer moesten wachten... tot ze aan de beurt waren afhankelijk van de klacht... Zowel in Haarlem als in Hoofddorp is extra personeel ingezet dit weekend... om de drukte op te vangen, aldus Marijke Darlang van het Spaarne-gasthuis. We zien ook mensen die op eigen initiatief naar de spoedpost komen, vertelt Darlang. En om meer drukte te voorkomen roept ze de mensen vooral eerst te bellen... en niet direct zelf naar het ziekenhuis af te reizen. Bel vandaag ook in noodgevallen altijd 112 of het telefoonnummer van de spoedpost. De telefoonnummers van de spoedpost Haarlem-Zuid is 023-224-2526. Haarlem-Zuid 023-224-2526. En de spoedpost in Hoofddorp is te bereiken op 023-224-2322. Dus de spoedpost in Hoofddorp is te bereiken op 023-224-2322. 2, 2. Maar in ernstige geval of bij twijfel altijd een 1-1-2 daarin. Ook vandaag, met name, het wordt steeds linker. Op ja, klopt. Dus uh, een gewaarschuwd schaatsen telt voor twee. Ja, en niet alleen schaatsen trouwens, uh, Albert-Jan. Want ik hoorde dat al van uh, diverse mensen die uh, naar buiten waren geweest. De stoepen die zijn ja. uh, enorm glad uh, met dat uh, opgevroren uh, ijs. Ja, sneeuw eigenlijk. Maar dat is nu echt een uh, ijzerbom geworden, zeg maar, waar je op uh, begeeft. Dus uh, pas op, hè, als je naar buiten gaat, dat je niet uh, uitglijdt, ook op de stoep. Hier is als ik je weer zie, de nieuwe Thomas Akda, Paul de Munnik, Maan en Typhoon. Ik weet niet hoe lang niet gezien, maar wie heeft hier wat uit te leggen? Wat zal ik zeggen en wat zeg jij?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 Speciaal gemaakt voor de vrienden van Amstel Joden als ik je weer zie. En dit is de akoestische versie van Shape of You. we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 I'm in love with your body, yeah. oh why, oh why, oh why, well, I'm in love with your body, every day discovering something brand new, I'm in love with the shape of when we came. we let the story begin, we're going out on our first date, you and me are thrifty, so go all you can eat, fill up your bag and I fill up a plate, we talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay,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 Although my heart is falling too I'm in love with your body And last night you were in my room And now my bed sheets smell like you Every day discovering something brand new well, I'm in love with your body yeah. Oh I, oh I, oh I well, I'm in love with your body yeah. Oh I, oh I, oh I oh, I'm in love with your body yeah. Oh I, oh I, oh I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 We push and pull like a magnet. Dude. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. and last night you were in my room. And now my bitch is smilla like you. If we discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Come on, be my baby, come on. En bij uh, sommige praten heb je dat, hè? Dat als ze uh, akoestisch hoort, dat ze dan nog mooier zijn dat geldt ook voor deze van uh, Ed Sheeran wat mij betreft. Yo, the shape of you. Een lekkere single van een uh, aantal jaren geleden alweer. We gaan het hebben over een uh, bingo, want uh, we kunnen online gaan bingo, uh, Albert-Jan. Klopt, want woensdagavond 17 februari aanstaande wordt vanuit het HDMZ-museum... een online bingo fundraiser georganiseerd door de Lions Club Zandvoort. De opbrengst is voor kinderen in nood in Zandvoort en omgeving. Er zijn mooie prijzen te winnen zoals een Sonos speaker... kaarten voor Ajax Feyenoord, Green Fees voor de Kennemer uh, Golfclub en vouchers voor zonnebrillen. Ga daarvoor naar www.lionsclubzandvoort.nl slash bingo. www.lionsclubzandvoort.nl slash bingo. En bestel de laatste bingo kaarten. Aanstaande woensdagavond 17 februari. Is het zover Bingo-avond ten behoeve van het goede doel... voor kinderen in nood in Zandvoort en omgeving... georganiseerd door de Lions Club Zandvoort. Nogmaals het e-mailadres... De website www bingo. bingo www.lionsclubzandvoort.nl bingo Voor de laatste bingo kaarten. En wil je het nog een keer nalezen? Dit bericht, dat kan ook uiteraard op onze app. Graag tot zometeen na het nieuws. En weer van uh, drie uur. En dit is die plaat die ik uh, eigenlijk niet dorst te draaien. Maar na gisteren wel hoor. De Red Hot Chili Peppers.